Oh ja, het is niet zo het nog niet zo dat ik het nog vertrage, dat het Thank you. Om een diploma te bekomen aan het slot. Tot stukken in de nacht zit ik de blokken op mijn kop. Ik stel het even uit om naar een rondje moet te gaan. Want tot je het, dat vakje staat mij aan. Wetenschap is uitgebreid en groeit nog te aan. Maar Cupido heeft ook geen zin om op pensioen te gaan. Geen blond of zwart krijgt mijn jong hart nu reeds in het kareel. Want ook dat breintje zegt me veel. De moeder met kwam aanhalen, dat was de rekening vertaal. Zo kwam het duur van sluiten, Ik heb natuurlijk niet betaald Vlucht maar weer een hand een keer. Een voeltoek door de ruiten, dus de politie werd gehaald. Oh, wat was dat, ik lekker? Zeker, ik sta voeten. Eisenbahn. Ja, ja, ja. Dan sprak de der Indianen. Wie is de Westen, is de uh. Dan sprak de der Indianen. de, Westen, de uh. Uh. Böse geht er nach Haus, und der Seine Frau nimmt die Kek, nicht bei uns, lacht weg. Ja, ja, ja. Das fragt der andere, Häuptling der Indianen? Will in, de Westen, in de uh. der Webseit, Schwert der Wild. Das der andere Häuptling der Indianen? will in der Webseit schwer der uh. uh. uh. Häuptling schrie, ziemlich laut. God was aus, rood er Seine Frau nam zich beil, stak hem in hinterteil. De man sprak op her, du bist Conductor. Die schalven fliegen übers meer, die grüßen dich von mir. Die sagen dir, ik blijf dir treu, bin ich auch fern von dir. Ich möchte mit den schalven fliehen, ich hab dich ja so lieb, weil in de Fremde mir allein nur deine Liebe blieft. Ik zo so terug. Darum wird es auch geschehen, dat wir uns wiedersehen. Zwei Schweinen fliegen übers mir, die grüßen dich von mir. Wie sagen dir: Ik blijf treu, bin ich auch fern van dir. Ich merk Denn mit den Schweiben fien ich hoffe dich abgericht, weil in der fremde mir allein nur deine Liebe geht. Amateurs, goeiemorgen, je bent verbonden met de je Billy de Bluffer en ik hoop dat mijn is in sprake muziek. Hè. We laten zijn bestemd het programmaatje voor elke amateur, elke luisteraar, voor niemand hè. Dus Amateurs, luisteraars, goeiemorgen, je bent verbonden met met je Billy de Bluffer en ik hoop dat mijn ontvangst goed is in sprake muziek. Hè. Ik hoop dat ik een beetje vrij aan de band mag zitten, voor morgen, zo niet, dan ga ik ook zo de band weer verlaten, hè. ook geen probleem. Dus er komen de plaatjes aan. Je bent verwonden met Billy de Bluffer. Goedemorgen. It called e on y'all. Van jou, jij hebt een hart van God, wat ook een ander zegt, dat me niet van. Je hoeft niet uit te leggen, ik begrijp jou wel. In spel, laat ons daar niet omgeven. Wij vonden het geluk, geluk voor heel ons leven, en dat niet in. Mij. In ligt een kleine type café, daar zijn de toffe jongens nog zo zonder shock mee. Want als ze daar gaan sluiten is het heus de hoogste tijd. En menig dat door van want met de nacht blijft. Op het hoekje kan nog licht, want dan zijn ze nog niet dicht. Balderik, balderik, balderik. Dus we gaan er even heen en we nemen er nog één. Balderik, balderik, balderik. Want er speelt een leuk orkest En het dier dat is weer weg Jongens trekjes klinkt van leer Want je leeft maar ene keer Al de liefde, al, -de al -de Als je pas getrouw bent, ken je koekjes bij de thee Van Jansen uit ons ze komt met een droge keel want van zijn lieve vrouwtje krijgt de goede man niet veel Maar als ze ligt, de slaap een zachtjes uit zijn bed En komt in zijn piara op het hoekje aangezet Op het hoekje bracht nog licht, want er zijn ze nog niet dicht Valderie, Valderie, Valderaan Dus we gaan er even heen, en we nemen er nog een Valderie, Valderie, Valderaan Want er speelt een leuk orkest de dier dan in de kerk. Jonge plekjes van deen, want je leeft maar ene keer. gezellig dat met tijd een uur verhad. De drank was in de klanten en de wijsheid in het pad. Toen pikte de politie onze drinkerboordjes mee, maar bij de commissaris zong het helezelfde stel Het dier dat is weer best Jong en kistling van leer Want je maar één keer Hou de rie, hou de rie, hou Speciaal voor Rix uit Barga Kompaskum, Ik ook bedankt voor de, voor de verbinding ik zeg, voor het berichtje. Riks uit Barge Kompaskum. waar gaat allemaal die kant uit. hè. luest maar mee naar Billy de Bluffer. Dan blijf mooi vrij zitten door aan die kant. Dus er komt de plaat aan die vlotte tempo. maar mee naar Billy de Bluffer. Goedemorgen. Op ik zocht, en ik zocht, en ik zocht, en ik zocht daar een boom met een dikke stam. Ik zocht daar een plein, waar zou dat zijn? Ik reed na een paar uur In Keulen rond daar vroeg ik toen mijn riep volkruis is vuur. Oh, tu rijdt links oh, tu rijdt, recht door, best aan een kerk met een plein daarvoor. Dan krijgst u een boom met een dikke stam, hoe de heden ligt een volle nam. Zo reed ik maar door en door en door, maar steeds geen Bollendam. En steeds geen plein en steeds geen boom met een hele dikke stam. Ik werd zo zenuwachtig en ik raakte van de bewijs. Toen ik een hoek om sloeg en vroeg, toen stond ik al in Parijs. Ik doe van liefstap, ik doe van rector, je schallet lief me laat voor. En ik reed kan en ik reed maar zie maar Bollendam, dat kon ik niet. Zo rijdt er een man, en zo rijdt een man op zoek naar Volendam. Na mm -hmm. een degetje links, en een weggetje rechts, en een boom met een dikke stam mm -hmm. Als die vroeg of laat die kant uitgaat, en je ziet een oude brik. En een kerel met een lange baard, ja die kerel, dat ben ik. dan moet ik links af en dan moet je rechtdoor tot aan een kerk met een plein ervoor. Dan krijg je een boom met een hele dikke stam wat verder ligt dan Volendam. Op aard, dat zo in mijn album verdrieven, bloemen verwijderd. Er jeugd jeugdige vriendschap in uit en vroeg zal je nimmer vergeten. Bloemen verwelken, rozen vergaan, maar onze lief. I'm yeah. you mm -hmm. Er gaan de plaat ook speciaal voor, voor de radiosender De Bootsman. Nou, de plaat zijn allemaal voor jou bestemd, hè? De Bootsman Radio vanaf deze staat vriendelijk bedankt ook per, per het berichtje per appkey en uh, de Bootsman Radio, hè? Vriendelijke dank daarvoor. En het programmaatje gaat ook speciaal op die kant uit, hè? Voor de Bootsman. Dus mag allemaal dan luisteren maar mee naar Billy de Bluffer. Goedemorgen. Nog speciaal bestemd voor de Panther in Oldenzaal, zaal. lust ook maar mee, Jeroen. Uit op straks deze kant maar u hè, de Panther radio. We laten gaan allemaal die kant uit en ook dat vrouwtje. die maar mee naar Billy Goed Goeiedag. bye Goedemorgen, u bent verbonden met Billy de Bluffer En ik hoop er goed is in sprake en muziek hè? Nou en ik weet niet of iemand mij hier bel wil Ik wil graag weten dat vrij aan de band zit hè? Dus het nummer is 0612 9673 72 Dus hij wil dan een keer deze kant uit Het nummer is 0612 9673 72 Wat zeer gewaardeerd hè? Ik wil graag weten dat naar vrij aan de band zit De amateurs en ook de luisteraars hè? 0612, 96, een 7 3, een 2. Goeie Voor de Simplex Radio vanuit Klaasineveen, Bedankt voor het appje. Hè? Dan blij dat er een mooie storing vrij daar uh, zitten. De Simplex uit Klaasineveen, Bedankt voor het, uh, voor het appje. Hè? Dank u wel daarvoor. Kom de plaatjes aan. 0612 967372. 73 72. vraag weer vrij aan de wansje. zit. Goedemorgen. Een beetje ook speciaal draaien voor de radiozender TopedoJager en ook voor Mini aan die kant. Bijzondere, goedemorgen morgen, Herman. Ook Vriendelijke dank, jongen, voor het telefoon. He. Ja, ik ben blij dat ik vrij zit. He. Dat er niks neus zit van ons. Maar ik van de band afgegaan. He. Dat vind ik niet zo leuk, snap je. Dus, Maar speciaal voor de TopedoJager en ook voor Mini. Laat we allemaal die kant werpen. Voor aangeboden de Billy de Bluffer met Margrethe hier. Ook speciaal voor Mini komt er naar. Tempo luistert we mee naar Building de Bluffer 0612 9673 72. Goeiemorgen Dat heb ik heb nog speciaal even voor de radio Topero-jager. Ik weet dat je mooi vindt dat school. Ik heb er nog een met zo'n ding uitgezopt. Het is allemaal stof hier, stof, stof stof op die platen. Hè? Heel oud spullen, Herman. Hè? Maar ik heb er nog een uitgepist. Speciaal voor de Topero-jager. Goeiemorgen. me mm -hmm. Amateurs en luisteraars, goeiemorgen. Je bent verbonden met Billy de Bluffer. En ik hoop dat het aanvang goed, is in spraak en muziek. Hè. Nou, de plaat werd bestemd voor elke amateur, voor elke luisteraar. Polydor, gisteren nog prima ontvangen. De Polydor Radio. En verder zijn de plaat ook bestemd voor alle amateurs, alle luisteraars, voor niemand uitgezonden. Hè. De veel om op te noemen. noem ze ook allemaal niet op, er is niet veel te veel. Dat neem ik ook. In het begin, die ben het niet goed. Hè. Dus voor elke amateur, elke luisteraar zijn ze bestemd. En kom Zanne en luister maar mee naar Billy Bluffer. Telefoonnummer is 0612-967372. Goedemorgen. 72. van Amateur, elke luisteraar, hè? Niemand uitgezonderd, laat ik zo maar zeggen. Goeiemorgen. Kokkie, deze vooral en zijn weer. Het zit de tafel zo met jongens van de zee. Want iedereen is tafeldocht, een de danserij in het café van Blondereetje. En just take all, holla die et. Het weer is altijd op verweste stemming bij onze Ronderdanser G. Je zingt er met papanten bij harmonica muziek. De mooiste Zeeman's lied. We've got of love. verder zijn de platen speciaal bestemd voor sender Kleine Jopie vanaf Kampen. Nog voor het vrouwtje aan die kant hè? Vriendelijk bedankt voor het telefoontje Johan. En graag tot de volgende keer hè. Het programma is speciaal voor jou bestemd hè. Ja daar rij je altijd in Lama hè. Laat maar wezen dus je uh, weet wat ik bedoel. Dus speciaal voor Kleine Jopie en het vrouwtje in Kampen hè. Bedankt voor het de bel. En Goedemorgen dat was Billy de Bluffer met de panter. 0612 9673 72. Ik ging een keer naar Zwitserland, daar ik graag bergen zie. Ik wilde leren jodelen van Jodeloedie. Ik klom dus op een berg, het was een mooie warme dag. Toen ik daar op het een winters meisje zag, ze leerde me de jodel van Jodeloedie, van Jodeloedie, van Jodeloedie, ze leerde mij de jodel van Jodeloedie. het jodelen en na een les op twee kan ik daar les in kussen bij dat jodel. Als iemand die goed kussen kan, ook graag de jodeleren. Dan raad ik hem beslist aan dat hij witte land probeert. Want daar leer je de jodel van jodelen, van jodelen, van, jodelen, van, jodelen, van, jodelen, van jodelen, want daar je de jodel van jodelen, De volgende plaat ben ook speciaal gestemd voor de zender Concordia en ook voor Erdina. Verder ook voor de zwarte man, ook bedankt voor, voor, voor het appie. Hans ook bedankt voor het telefoon. Het plaat gaat allemaal op die kant uit. Hè. doe er op mijn camera. Ja, ik mag er weer wel vast niet vet naam Voor die Russen. De Russen namen de hoek aan zijn. Die met elkaar maar helpen. <laughs> met allerlei soort millimeter zij. 6, 8, noem maar op. Dus ik mag speciaal voor de zending van Cordia en ook voor Erwina, aan die kant kan plaatje. Ja. Dus dan met, met de liefde Bluffer met de panter, goeiedag. Ja. bestemd voor de radiozender binnen toe of voor de Polka Express en verder zijn ze ook speciaal bestemd voor Jos de uh, uh, Ronalisa die grote Martiel. hij kan die telefoon niet opnemen Jos dat is het probleem hier hè. dus die telefoon is niet helemaal zuiver dus dat kan ik niet opnemen hè. de Ronalisa gaat er allemaal die kant uit jongen. speciaal hè. ik heb al dat ding overging, maar ik kan hem niet aanpakken dus uh, luister maar mee dan wil je de bluffer met de panther Goedemorgen! In gedachten ben ik nog zo dicht bij jou. Maar wo die thuis Ze gaat allemaal die kant uit, hè? Nou, Ik ben een bienslaaphoud vannacht jongen. Er leeft in Weimar, Jugendschönsten Trouw. Dat Reelein Trouw, woel op in klaren bak, klaren bak, in Weimar, der muntere kok kok Jäger die schon hinter einem Baum. Dat war de Dreelein's letzter Lebenstraum. Der Jäger die schon hinter einem Baum. Dat war de Dreelein's letzter Lebenstraum. 8, 10 jahre sind verplotten schon plotten schon die er verbracht als junger Weismannssohn Weismannssohn ernan die Wüste schlug sie an ein Baum und sprak das Leben ist ja nur nam die Witte, schlug sie an een baum en sprak dat leven is ja nur een traum And oh Verder ja, zijn de platen ook speciaal bestemd voor de radiosender De Waterman met prauwtje in Frans Optoor. Of wat van het gat hij er ook wonen mag. Die keel aan de kanaal. Hè? Die aan de, kanaal hè? de Waterman. Die heeft straks helemaal geen antenne nodig. Hein? Je kunt met de aders aan redden. Hè? Vijf wat meer de ader. Die is veel meer als een antenne. Joh. Je kunt het mooi terecht hinken straks. Voor die kabels over de straat en lengte. <laughs> dus even speciaal voor De Waterman. En dan komen er een paar plaatjes. En dan ga ik de band en studio ik komen we niet terug hè. De Grootjes en daarbij ook Harm en deze al die kant uit en ook voor G uh, en Joka natuurlijk hier komen dan een paar blaadjes aan. en dan gaan we eruit, dag dat is Billy de bluffer met de Panter